Katharine Straatman met het NOS Journaal. Nederland wil toetreden tot de AIIB... een belangrijke investeringsbank voor de Aziatische landen.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 De Egyptische president Sisi pleit voor de vorming van een Arabische militaire strijdmacht... om de crisis in Jemen het hoofd te bieden. Volgens Sisi wordt de stabiliteit in de regio op een ongekende manier bedreigd. In Jemen proberen shiitische Houthi-rebellen de macht te grijpen. Veel Soenitische landen zien hierin de hand van Iran...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 A13, Rotterdam-Den Haag, vanwege werkzaamheden bij Berkelen-Rodereis staat het verkeer vast vanuit Rotterdam. Dat begint al op de A20, vanaf Rotterdam-Prelentons-Alexander tot Knoop-en-Klein-Polderplein 5 kilometer. Op de A13 staat 2 kilometer voor de afrit Rode rodereis En naar Rotterdam tussen Delft en Overschie 4 kilometer. Tot zover de verkeersin.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 Ja, een uh, drukke Haltestraat. En uh, ja, je zei het al, de eerste plaat was gelijk toepasselijk. Uh, alles over het weer natuurlijk. Maar uh, er komen drie uur live vanaf locatie, vanaf de Haltestraat. Het is voor ons het lustrum, uh, Rob. Ja, de vijfde jaar hè, de dat vijfde, we hier alweer zijn. De vijfde keer dat we hier te gast mogen zijn bij uh, Café 4.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 Uh, muziek uitgekozen, Albert-Jan. Ja, wat dacht je van deze? Carawak en Don't Speciaal voor al die bikkels van vandaag die door dit weer uh, lekker hier in Zalfot lopen. 30 kilometer of 18 kilometer. Door de Tas en Walk en Dan Beck. Een drukke Haltestraat vanmiddag. En uh, ja, daar gaan we ruime aandacht aan besteden bij CFM. En natuurlijk lekkere muziek, hè? Vandaag voor deze hier is Echo Smits. Ik hier het centrum van Sanford en ook een uh, live band trouwens. Uh... We zijn bij je uh, om het jou net even ietsje verder weg staat, hè? Gewoon, anders uh... nou, Ze komen nog wel terug. Ja. Anders hebben we wel een probleem gehad. Hoor, nou, dan dan halen ze live in de uitzending hier. Oh, dat is wel gezellig. Ja, dat is dat is allemaal gezellig. Allemaal gezellig. ja, je hebt iemand anders uh, in huis staan. Ja. Martin van Galen. Ja. Ja. CFM viert een beetje het lustrum. Wij mogen hier voor de vijfde keer uh, achtereen volgens uh, te gast zijn bij, uh, bij Café 4. En onze gast hier voor vandaag is uh, Martin van Galen. Martin, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Gezellig dat jullie hier zijn. Ja, uh, ja, voor ons is de vijfde keer een successie. Voor jou is het de uh, alle, allereerste keer, geloof ik. Ja, dit is de vuurdag.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 Ah, laat het ietsjes afweten, maar weet je, als ik zo kijk naar al die mensen, die uh, laten zich daar niet door uh, weerhouden. Ja, nee, klopt. Er gaat net weer een treintje voorbij richting het circuit. Volgeladen met, uh, met wandelaars die de, de, de route hebben volbracht. Daarover uh, straks meer. Uh, maar uh, Martin, oké, okay, goed. Uh, dus de kroeg eerder open gegooid vandaag.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 Dat was Survivor in the Burning Hearts. Speciaal even voor Willem Bruist gedraaid. Die ken je ook wel, Albertje? Jazeker. Ja, zeker. Ja, die is altijd van de partij, hoor. Nou, ondertussen lopen er grote getale mensen langs dit café en de allemaal natuurlijk de 30 van Zandvoort gelopen in dit geweldige weer van vandaag. <coughs> <coughs> dus ja, regenpakjes die waren wel nodig vandaag. Maar gelukkig heeft iedereen zich daar goed op voorbereid. Ja, en wat altijd een, ja, ik moet zeggen, een mystery guest. Want hij komt altijd onaangekondigd bij ons in, op de Zandvoort op zaterdag in de uitzending. En hij was al in de studio geweest, maar daar waren wij dus niet. Vandaar dat hij hier nu aanschrijft. Ton, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ja ik dat... heb, jullie kunnen je verstoppen bij wel, maar <laughs> je wel weet. Ik weet jullie toch hè.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 Het is echt enorm wat hier gaat gebeuren. Onze gasten zijn uh, dit keer Jazz Connection uit Breda. Dat is een wereldbekende band, niet Nederlands bekend, maar wereldbekend staan op alle grote podia. Telassa heeft uitgepakt en dit gewoon voor mij mogelijk gemaakt. Dus in Jazz Jess Connection, Jump and Jive, uh, grote rock'n'roll festival.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 De voetjes gaan van de vloer. Feest. De voetjes gaan van de vloer. En jij komt volgende week uh, zaterdag in uh, de. Ik kan ook uitgebreid vertellen wat we precies gaan doen. Komen er uitgebreid op terug. Oké, okay, Ton, bedankt. Ik dank uh, jullie voor deze gelegenheid. 11 april zetten we vast ik in de Ik wens de jullie uh, beter, beter <laughs> weer dan dit. Maar toch. Wij slaan ons er wel doorheen. Het komt goed. En uh, we, bedankt. we zien elkaar volgende week. En ja. 11 april staat nu al in de agenda's ger gereserveerd. Helemaal top. Oké, okay, bedankt. Dankjewel Ton. En uh, we gaan naar de Jess Connection uh, luisteren nu. Dus even kijken hoe dat klinkt. toe. Van april aanstaande trailers op in uh, Thalassa hier aan het Zandvoortse strand. En over Zandvoort gesproken hier is de paro aan de zee.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 Waar ze dan weer lekker warm in de auto kunnen gaan zitten en droge kleding aan kunnen doen. Ja, we zijn toch wel heel wat lopers die aan ons vragen van hoe ver is het naar het circuit? Dat is een int hoor, om te dat lopen. Dat is een eind. Ja. ja, je hebt wit mee hè? Ja, dat is waar. En de mountainbikers trouwens ook hè, van Zandvoort naar Katwijk wint tegen en dan van Katwijk weer terug hebben ze weer wit mee. Dus dat is uh, weer meevallen. Ja, dat is een aardig, aardig loopje hoor. Toch. Overloopje gesproken.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 De Zandvoort-Bruiste, erop. Jazeker, voor <laughs> Willem. Ja, ondanks, ondanks het weer. En heb jij nog toevallig wat wandelaars gesproken? Of ja, ik bekende... heb een paar gesproken ook de weg geweest naar het circuit. Nou, dat lukte mij wel in ieder geval. En <laughs> ja. Uh, ja, voor de rest een aantal mensen hier bij de finish. En iedereen opmerkelijk fris over de finish, mag ik wel zeggen. Ja, ze kunnen de 30 kilometer of 18 kilometer kunnen ze dus kiezen tussen twee afstanden. Maar ja, met dit weer is het toch echt, dat uh, is echt wandelweer, hè? Het is uh, typisch wandelweer, zeker als je door de straten gaat. Dan is het ook wel beschut. Dan, ja. Uh, ja, het is wel te doen. Oké, okay, goed. Uh, Rob, nou, zo zeggen, uh, moedig de mensen nog even aan. Gaan we doen. Een, uh, heel veel plezier met het programma verder buiten. Bij vier moet het altijd lukken. Zoiets, uh... Wij vermaken ons wel. Hé, hey, Rob? Dankjewel, Rob. <laughs> ja, en uh, ik zeg tegen alle lopers die op dit moment hier aanwezig uh, zijn... dan hokken wij, hè. Hier zijn de voortops.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 het diep seksen en in the spot. En dat waren Bruno Mars en Mark Ronson en de Uptown van Jawel, soft op zaterdag live op locatie. Tijdkrachtvijf 4 aan de Hotstraat. Een hele goede middag, we zijn daar tot aan 5 uur vanmiddag. Dus als je radio wilt komen kijken, je bent van harte welkom. Ja, en daar is hij dan, Leo. Ja. Goedemiddag, Leo. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben het over Leo Miesbeek. Leo, uh, zo'n e groot evenement. Twee dagen in Zandvoort. Daar moeten natuurlijk enorm veel vri een heleboel vrijwilligers bij aanwezig zijn. En een heleboel verkeersregelaars. En uh, wat is uh, jouw rol dit weekend? Uh, wij, uh, wij regelen een beetje de oversteekplaatsen voor de, voor de wandelaars. Daar waar ze in Zandvoort uh, de weg oversteken. Oké. Okay. Dan beginnen we bij het NH-hotel en... Uh, Onder andere boven aan de zeeweg hebben we dat gedaan. In het dorp hebben we het ratersplein afgesloten. En dan hebben we de oversteek boven aan de Haltestraat en de Sofierweg, einde visserspad. Uh, met hoeveel uh, vrijwilligers uh, hebben jullie dit weekend? Bij, uh, uh... twaalf vrijwilligers vandaag hebben we rondom ons leven en morgen zijn we met z'n veertien. Met z'n veertien. Uh, wanneer zijn jullie begonnen met de voorbereidingen voor dit evenement? De ja, dat begint een beetje... Het uh, is dus een beetje gesneden koek, hè? Zoals ja, nee, klopt. Ja, <laughs> maar we vaker. hebben inderdaad de voorbereiding beginnen uh, begin ja. zo uh, eind januari. En dan eind januari, dan zijn de voorbereidingen. Dan wordt er een draaiboek gemaakt en dan afspraken gemaakt. En dan uh, begin maart, dan wordt het definitief afgerond. En dan I'm ja en uh, maar dan uh, gaan we wandelen. Wat zijn je uh, indrukken van vandaag tot zover? Dus nou, gaat het allemaal soepel? Uh, geen, uh, op zich, geen, geen problemen? Geen boze chauffeurs van? Uh, nee, oh, nee de mensen zijn heel uh, redelijk meegaand, ja meegaan jou, hoor. Oké, okay, en de wandelaars natuurlijk ook. Die zijn heel gamp, ja, die wel, vinden het prachtig pleim. dat wij daar staan. Ja, met, uh, dat kunnen ze doorlopen. Continu, dankjewel. Dus uh, hartstikke leuk. Uh, hoe laat is het vanmiddag begonnen met, uh, met de verkeersregeling? Vanmorgen zijn we begonnen om, uh, om half acht bij uh, Van Spijkstraat. De mensen die met de trein kwamen, de trein ging wel. Ja, ja dat krijg ik nog wel, ja, ja. gelukkig wel. <laughs> en uh, toen zijn we om 8 uur bij een al begonnen, bij de rotonde. Ja. Oversteek geregeld. En zo ja, lopende weg het uh, pad, uh, om 1 uur zijn we gestart bij de zeeweg. Ik de eerste doorheen.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 Een gedeelte, wat, uh, ja, gedeelte wat, wat, je hebt een middengedeelte rond het Pellershotel, zou men zeggen. Ja. Wat helemaal afgesloten is, hè, dus daar kunnen de mensen helemaal niet weg. En dat geeft wel eens wat af en toe, wat vrevel. Ja, oké, okay, maar ja, je, je zo'n groot evenement, ja. Ja, je, je moet op een gegeven moment knopen doorhakken. Ja, ja, ja je moet een rondje maken. Ja, om de zaken, ja, ja. de continuïteit erin te ja, houden en ja. de doorstroom Dat gaat goed hoor. Oké, okay. nou uh, bedankt dat je even, even voor de radio wilde ja, reageren. Ja, gedaan. Heel veel sterkte en dankzij jullie uh, is, dit, zijn dit soort evenementen mogelijk in Zandvoort. Heel veel vrijwilligers. Dus als je je collega's tegenkomt, doen ze de hartelijke Gaan we, Gaan we doen? Gaan we doen, jullie ook bedankt hè. Yo, Doei. Hoi. Dankjewel Leo, inderdaad, als we die vrijwilligers toch eens niet zouden hebben, Albert Jan. Ja, dat zegt de burgemeester altijd. Waar is Zandvoort dan? <laughs> Goed werk, ook uh, vandaag en morgen in dit uh, sportieve weekend in Zandvoort. Sportfeest at Zandvoort. Uur een live vanaf locatie hier in Zaltvoort, Albert Jan. Ja, Maar we hebben nog twee uur te gaan, man. Ja, nog maar twee uur. Ik, ja. We gaan zo meteen even met wat uh, lopers praten. Ja, want daar gaat Candestren. het eigenlijk om, hè? Precies. Daar, daar, is een, en daad daar hebben we, we ook een doen. jubilaris tussen lopen, hè? Een uh, jubilaris. Arie uit Maar die komt om tien over drie aan de beurt. Want die heeft deze keer voor de vijfde keer ook meegelopen. Eveneens vijf jaar. Net als eigenlijk. Maar hij krijgt een speeltje. Ja, dat is waar. dat is waar. zodat ik naar het nieuwste weer van drie uur... zijn we er nog twee uur lang. graag tot zo. hier thinking of you I realize that nothing is new